ben ook met je mee geweest naar de dokter, hè? Oh, heb je dat verteld? Mm -hmm. Ja, dat kon niet anders natuurlijk. Hoe ging dat dan precies? Ik bedoel van nou, minuut tot minuut. Ik had behoorlijk wat gedronken natuurlijk. Mm -hmm. Dat begrijp je wel, die baard. Ja. ja. Begrijp ik. Ja. Dan heeft Kees zeker ook weer verteld dat de huisarts verschrikkelijk schrok en meteen het ziekenhuis heeft opgebeld. En dat je meteen kon worden opgenomen. Ja. Maar dat we eerst nog allebei in de auto een flesje wijn hebben gedronken. Zo vroeg was er nog geen drankzaak open... ...dus we konden alleen bij Vroom en Dreesman terecht. Dus toen ik bij die dokter kwam, heb ik gezegd... ...u begrijpt dat ik eerst wat gedronken heb. Ja, ik ruik het, zei hij. <laughs> ja, En nu lig ik dus hier. Ik ben ook nog bij je katten geweest. Oh ja, Kees is naar Ameland. Ik heb dat maar goed gevonden. Want u heeft met mij een heleboel te stellen gehad. Ze maken het goed... Oh, het was misschien een beetje een rommel, hè? Nou, dat viel best mee, hoor. Ik ben maar alleen, dus daar moet je maar niet op letten. Nee, natuurlijk niet. Bij mij is toch ook een rommel? En ik ben niet eens alleen. En je moet bedenken: denken, vies is schoon. <tankt> <tankt> Hoe doe Hoe dat? heet? Het servies is schoon. <tankt> <tankt> <tankt> ik heb je ook nog het ganuka meegevierd. Wisten jullie dat joden op de Sabbat niet mogen roken? Nee, mogen ze dat niet. Dan doe je het. Dus zelf ook niet. Maar Kees trekt zich daar niets van aan. En die wilde ook geen keppeltje op. Zo ben ik niet opgevoed, zei hij. Ik vind dat gênant. Sommige patiënten vielen op het gebak aan nog voor de rabbi was uitgesproken. Ik ben de enige geweest die hem achteraf is gaan bedanken. Ja, zo, zo hoort het toch? Hoe voel jij die brieven van Tjechhoff? Die bevallen me eigenlijk niet zo. Niet? Ik vind die brieven aan zijn broer niet zo aardig. Ik vind nu eenmaal dat ik me op het ogenblik niet kan permitteren om me daarmee te identificeren nu Kees zoveel voor me doet. <kliek> Hoe laat is het? Tien voor vijf. Want om vijf uur krijg ik mijn brood. Hm. Maar jullie kunnen dan wel lang in de hal beneden gaan zitten. Um, nee, we gaan. We kunnen toch nog wel even blijven? Nee, wij moeten ook eten. Dan breng ik we jullie wel even naar de deur. Kun je dat wel? Ik vind dat ik dat maar moet kunnen. Vind je niet? Jullie <kwijls> hoeven niet elke dag te komen, hoor. Het kan ook wel een dagje alleen zijn. Nou, we komen toch omdat we het zelf leuk vinden. Ja, nee, natuurlijk. Nou, dag. Dag. Tot ziens, zullen we dan maar zeggen. Dag. Was je stil? Was er iets? Hij irriteerde me. Verschrikkelijk onaardig. Iemand die zo ziek is. Ik denk dat het... dat gebrek aan karakter is. Maar Frans heeft toch geen karakter? Dat is toch juist zijn probleem? Ja. Niet aardig. Ik vind die verhouding tot die broer ook zo onzindelijk... die kanker heeft. Ik kan dat niet verwerken. 1985. De nieuwe Europese en wereldkampioen bij de allround schaatsers heet Hein Vergeer. Minister Brinkman weigert de PC-Hoofdprijs toe te kennen aan de schrijver Hugo Brandt-Kostius. Bij invallende dooi wint Evert van Bentum de derde Elfstedentocht. De belangstelling voor het bezoek van de paus blijft beneden verwachting. Tijdens de Europacupfinale tussen Liverpool en Juventus gaan supporters elkaar te lijf. In het Heidselstadion breekt paniek uit en vallen er 38 doden. De Zuid-Afrikaanse politie sleurt Klaas de Jonge uit de Nederlandse ambassade in Pretoria. Meer dan 70 popsterren werken mee aan het live-eetconcert dat over de hele wereld wordt uitgezonden. Een partij Oostenrijkse wijn blijkt te zijn vermengd met Antifries. De verplichte APK-keuring voor auto's gaat van start. Kleuters en scholieren van de lagere school gaan samen voor het eerst naar de basisschool. Op 38-jarige leeftijd wint Joop Soetemelk de wereldtitel bij de profs op de weg. Dubbel Okkels cirkelt in het ruimteveer Challenger een week lang rond de aarde. De Tweede Kamer gaat akkoord met de plaatsing van kruisraketten in Woensrecht. De zenders worden omgedood in radio 1, 2, 3, 4 en 5. Zou het niet goed zijn als we een gesprek hadden met Rie en die twee mannen? Denk je dat dat zin heeft? Anders blijft het maar doorzieken. En ik wil eigenlijk ook wel eens horen wat ze tegen jou... en mijn kritiek op haar stuk hebben in te brengen. Met ze vijven? Tenzij zij een jaar je nog bijvraagt. Omdat het eigenlijk zijn onderwerp is. Zou we kunnen doen, maar dan... Even ook. Ik wil die afspraak ook wel al maken, als je het liever hebt. Goed, doe dat maar. Wanneer? Zal ik dat dan doen? Morgenochtend? Anders maandag na de afdelingsvergadering. Goed, ik zal het voorstellen. Hij zag weinig in zo'n gesprek, en het was hem niet duidelijk wat Ad zich ervan voorstelde. Als het zijn bedoeling was om Mark en Freek in aanwezigheid van Rie op hun nummer te zetten, dan kon het wel eens averechts uitpakken. Zelf zou hij het gekonkel stok achter zijn rug liever genegeerd hebben. Dat hij op het voorstel was ingegaan, was vooral omdat hij gevoelig was voor de suggestie van solidariteit. Maar ik kan morgen niet. Ik heb afgesproken voor maandag na de afdelingsvergadering. Maandag na de afdelingsvergadering. Dan mag ik dat stuk zondag nog wel eens doornemen, want ik ben de helft alweer vergeten. We hebben een nieuwe koelkast gekocht. Was het oude naar de knoppen? Ja en nee. Um... Hoe, hoe was dat dan? De stoppen sloegen door. Ja, dan is hij goed stuk. Dat zei die jongen die kwam kijken ook. Wie ja. hebben jullie? Solsman. Dat is vlakbij waar ik gewoond heb. Maar toen we die nieuwe koelkast aansloten, sloegen de stoppen opnieuw door. Hoe kan dat nou? Het zat in het verlengsnoer. Daar zullen jullie wel goed de best in gehad hebben. Behoorlijk. Want die oude was al naar het groot vuil. Dat hadden ze dan wel even mogen controleren. Dat vonden wij ook. Nicolien was radeloos. Ja, zou hij die ook geweest zijn. Het is toch al heel wat, zo'n ding dat al die tijd bij je is geweest. En dan nog voor niks. Uh -huh. Je voelt je verrader. Het enige is dat zo'n oude koelkast wel veel stroom gaat gebruiken. En dat is weer belastend voor het milieu. Dat is natuurlijk geen reden om hem voor tijden te laten inslapen. Dat is zo. Ja. Hoe gaat het nu eigenlijk met Frans Veen? Frans Veen? Slecht. Zijn been moet er in ieder geval af. Maar ze hebben ook ontdekt dat de lymfklieren in zijn lies zijn aangetast. Ze zijn bang dat de kanker al in zijn buik zit. Nou, dat is hopeloos. Ja? Mijn gaat hij naar zo'n leerboekhuis. Wat zegt hij daar zelf van? Zijn broer heeft het nog niet durven vertellen... maar de dokter heeft tegen hem gezegd dat hij nog hopen mag. Daar klant hij zich aan vast. Heeft hij er eigenlijk nooit over gedacht om een moerman die te volgen? Nee. Nou, ik heb toch wel gehoord dat daar heel goede resultaten mee bereikt zijn? Bij mensen die geen kanker hebben, ja. Ik zou dat toch maar eens tegen hem zeggen... Als je zoiets zou zeggen, zou je pas goed gek worden. Hey. Dag Mark. Jullie kunnen nu ook wel wat dichterbij komen zitten. Ik zou niet weten waarom. Ik zit hier goed. Ik ook. Omdat het wat makkelijker praat. Goed. Laten we het maar zo. Ik neem aan dat jullie allemaal het stuk van Rie en de opmerkingen van Ad en mij gelezen hebben. Wie mag ik daarover het woord geven? Jaring? Ik heb eigenlijk geen opmerkingen. Ik ben het er geloof ik wel mee eens. Met het stuk? Of met de kritiek? Ja, ook wel met de kritiek. Als dat goed is, wil ik er wel wat over zeggen. Graag. Toen ik het stuk las, dacht ik, dit is het. Ik vond het goed geschreven en ook interessant. Maar toen ik jullie kritieken las, zag ik wel dat het zo niet kan. Het lijkt me alleen niet zo moeilijk om het zo te veranderen dat die bezwaren worden weggenomen. Daar praten we straks over. Ik geef me op de rij af. Uh, Freek... Jij hebt bezwaar tegen de kritiek. Ik heb uh, geen bezwaar tegen de kritiek. Ik heb bezwaar uh, tegen de vorm. Ik vind dat als iemand een artikel van 40 bladzijden heeft geschreven... ...dat je daar dan niet met een kritiek van 20 bladzijden op kunt reageren. Dat is uh, vernietigend. Daarmee verpletter je iemand. Dat betreft dus mijn kritiek. Niet die van Alt. Ja. Die is weer veel te beknopt. Als je zo reageert met wat losse opmerkingen in telegramstijl... ...dan neem je iemand niet serieus. En de inhoud... Over de inhoud heb ik geen orde. Ik wil alleen praten over de procedure. Daarvoor zitten we hier niet. Iedereen heeft het recht zijn kritiek zo in te kleden als hij dat zelf wil. We gaan ervan uit dat niemand van ons erop uit is om een ander te vernietigen en dat we elkaar volledig serieus nemen. Het is in het belang van de afdeling dat dat zo openhartig mogelijk gebeurt. We hebben het uitsluitend over de inhoud. Rie? Ik zeg niets. Mark? Er zijn toch ook wel zaken die belangrijker zijn dan de inhoud? Als het nou is, zo is dat je met je kritiek frustreert... dan werkt dat alleen maar contraproductief. Op deze manier heeft het iets onmenselijks. Je moet er rekening mee houden dat zoiets hard aankomt. Maar waarom zou je gefrustreerd raken als er bijgezegd wordt hoe je het wel moet doen? Daar zitten we hier toch voor? Dat is toch een deel van de opleiding? Dan gaat het er toch wel om hoe je dat doet... We zijn toch niet allemaal hetzelfde? Wat willen jullie eigenlijk dat Maarten doet, als hij het ergens niet mee eens is? Hij zou rekening kunnen houden met de anderen. En waarom doet hij dat dan niet? Ik dacht dat ik dat dan wel gezegd had. Dan heb ik dat zeker niet gehoord. Dan moet je maar eens beter luisteren. Ik houd bij mijn kritiek natuurlijk rekening met jullie mogelijkheden. Maar ik moet zo'n stuk wel kunnen verdedigen. Het is deel van mijn beleid. Als de grondslagen van zo'n stuk in strijd zijn met de politiek van de afdeling, dan is het mijn taak om in te grijpen. Ik heb mijn stukken anders nog nooit verdedigd. Wanneer heb ik jou niet verdedigd? Toen Rick Pracht zei dat hij mijn stuk over de straatmuzikanten goed vond, zei je... Ja? Alsof je daar niets van begreep. Ik kan me niet voorstellen. Ja, je hebt het toch gezegd. Dan heeft hij me verkeerd begrepen. Maar het gaat nu over dit stuk. Mijn bezwaar tegen dit stuk is dat je volk in volkslied niet definieert. Wij kennen geen volk. Wij kennen sociale, economische, religieuze geografische groepen, die dan nog voortdurend van samenstelling en gewicht veranderen, maar we kennen geen volk. Daardoor heb je een aantal totaal verschillende liederen door elkaar gehaald. Als je wel zo'n definitie gegeven had, zou je artikel in drie of vier verschillende stukken uit elkaar zijn gevallen. Ik heb aangegeven hoe je dat moet doen. Door dat niet te doen, raak je de identiteit van de afdeling. Precies om deze reden zijn we in de tijd uit ons tijdschrift gegaan. Hierover ging het conflict in de Europese Atlas en op dit punt onderscheiden we ons van Kipperman en van Luzak. Als ik dat zou accepteren, zou ik de grondslag onder mijn beleid weghalen. Ben je bij de vorige artikelen tenslotte bij neergelegd dat je er niet uithaalde wat erin zat en weigerde om dat zelfs te proberen. In dit geval is ook het principe verkeerd en op dat punt is geen compromis mogelijk.